10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De rente op Italiaanse staatsobligaties blijft onverminderd hoog. Ook vanochtend staat de rente nog steeds ruim boven de 7 procent. Wat als onhoudbaar wordt beschouwd. Financieel redacteur André Mijnema. 1900 miljard euro aan staatsschuld. Dat is meer dan de hele staatsschuld van Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland werken erop geteld. En Italië is natuurlijk op twee na grootste obligatiemarkt in de wereld. Dus daar hebben heel veel partijen daar, eh, in geïnvesteerd. En het is de achtste economie van de wereld. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan schrikt de hele wereld van Tokio tot Europa zich helemaal lam. Ook in Spanje schiet de rente omhoog. Analisten zeggen dat de beurzen in de greep zijn van paniek. De angst bestaat dat de Europese schuldencrisis door de oplopende financiële problemen van Italië onbeheersbaar is geworden. De Europese effectenbeurzen noteerden bij de opening meteen verliezen. De AIX-index stond direct 1,5 procent lager. Momenteel is dat zo'n half procent. De Israëlische oud-president Katsaf moet de gevangenis in. Het Israëlische hooggerechtshof heeft zijn hoge beroep afgewezen... en acht hem schuldig aan aanranding en verkrachting. Katsaf werd in maart tot zeven jaar cel veroordeeld... voor het verkrachten van een medewerkster. En ook heeft hij twee vrouwen aangerand. Volgens Katsaf ging het om een liefdesrelatie... Het hoge beroep mocht de oud-president in vrijheid afwachten... maar nu, nu moet hij dus naar de gevangenis. Of de straf zeven jaar blijft, is nog niet duidelijk. De inflatie is vorige maand licht gedaald tot 2,6 procent. In september waren de prijzen voor consumenten nog 2,7 procent hoger... dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS zijn vorige maand vooral benzine en vliegtickets... goedkoper geworden. Benzine is nog wel 10 procent duurder dan vorig jaar. De inflatie in de eurozone bleef 3 Het aantal winkelverboden stijgt naar recordhoogte. Volgens Detailhandel Nederland zullen dit jaar voor het eerst 10.000 winkelverboden worden opgelegd. Dat is 10 meer dan vorig jaar. Detailhandel Nederland is blij dat winkeliers het verbod vaak gebruiken. Het is een positieve ontwikkeling omdat winkeliers vertrouwen hebben in het middel, het winkelverbod. Tegelijkertijd moet je natuurlijk constateren dat het een zekere treurnis in zich heeft. Omdat het uh, kennelijk heel hard nodig is, omdat er zoveel gestolen wordt. Winkeliers leggen de verboden zelf op. Bij een winkelverbod mag een dief of iemand die overlast veroorzaakt voor een bepaalde periode de winkel niet meer in. Bij overtreding is er sprake van huisvredebreuk en kan de politieproces verbaal opmaken. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, vooral in het noorden en oosten is sprake van dichte mist. De loop van de dag lost de mist op, breekt op veel plaatsen de zon door, alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het 10 tot 14 graden. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Het oplossen van de files gaat nog niet uh, overal even soepel. Zeker niet bij Amsterdam en Rotterdam. Daar staan nog de meeste files bij elkaar 60 kilometer. Wat langere files die vinden we nu nog op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 6 kilometer. Bij Ridderkerk gaat het nog erg traag op de A15 naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. En aansluitend daarop op de A16 vanuit Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. Het is allemaal de nasleep van een ongeluk vanmorgen vroeg. Maar de weg is weer vrij. De A22 van Beverwijk naar Velsen voor de Velzartunnel 4 kilometer. Het wegdaak is daar te slecht om overheen te rijden. Deels de rechte rijstrook is dicht. Voorlopig kunt u richting het zuiden beter omrijden via de Wijkertunnel, de A9. En de VIDEL op de A50 die lost maar moeizaam op van Arnhem naar Os. Er staat voorknopend E-Wijk, 6 kilometer. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.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 Meer weten over het nieuwe leasen? Kijk op leasplan.nl. It's easier to lease plan. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De regionale politie moet persoonsvermissingen voortaan per direct melden... bij het landelijk bureau vermiste personen. De do's en don'ts van het zaken doen in China. Waarom zeggen die Chinezen nooit nee? Omdat ze enerzijds zelf geen gezichtsverlies willen leiden... en anderzijds wil degene jou geen gezichtsverlies laten leiden... want blijkbaar heb je niet goed uitgelegd. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Caro Goede Morgen Nederland. Regionale politiekorpsen, dames en heren, zijn voortaan verplicht om persoonsvermissingen direct te melden bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen. Besloot minister opstelte van Veiligheid en Justitie deze week. Op die manier kan in vermissingszaken veel kostbare tijd worden gewonnen. Omdat bij dit bureau meteen alle expertise bij elkaar zit. Irma Schrijf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent teamleider opsporingsberichtgeving en vermiste personen... bij het landelijk bureau vermiste personen, dat bureau dus. Doet ja. u dat allemaal aan als iedereen zich bij u gaat melden? Nou, we moeten organisatorisch nog wel even wat, uh, wat veranderen. Want op dit moment is het natuurlijk op een uh, uh, ja, soort van vrijblijvendheid. Dus de regio uh, is ons niet verplicht te benaderen. als die verplichting wel... Uh, ja, ja, die gaat dus door. Maar vanaf het moment dat die ingaat... zullen wij uh, ja, iets meer capaciteit moeten gaan organiseren. Wat is iets meer capaciteit? Eh... Uh, ja, een groter bureau, wat meer mensen ja. en uh, misschien een uh, iets beter systeem. Ja. Maar goed, ik, uh, ik vraag me af hoe dat dan in de praktijk gaat. Iemand uh, heeft bijvoorbeeld een weggelopen kind, even, dat, ja. uh, even zoeken is een uurtje, uh, meteen melden. Uh, nou, uh, een vermissing komt binnen bij een politiebureau of een 112 of bij de meldkamer of zelfs een buurtagent. En uh, zij moeten eigenlijk al meteen de inschatting gaan maken in welke mate de vermissing dus urgent is. En uh, die expertise hebben zij niet. Ze hebben natuurlijk wel gewoon hun, uh, hun, uh, hun goede verstand. Uh, nou, in, in niet elk korps zijn experts op het gebied van vermissingen aanwezig of uh, uh, altijd te, te bereiken. Nou, dan kunnen ja. ze ons al benaderen en dan kunnen wij hun helpen met die inschatting. Ja. Uh, als die inschatting urgent is, kunnen ze hem direct bij ons registreren en dan kunnen wij hun meehelpen. Want ja. uh, een, een vermissingszaak is wat anders dan een rechercheonderzoek, want je hebt geen misdrijf, je hebt geen nee. plaatsdelict. Hoeveel vermissingszaken zijn er zo gemiddeld in een week? Uh, ja, we hebben een schatting van tussen de 16.000 en 20.000 vermissingen per jaar. En dan praat je over tussen de 3 en 6 vermissingen per korps per dag. Ja, en als die allemaal met u aan de lijn gaan hangen, wat gebeurt er dan? Nou, dit zijn niet allemaal urgente vermissingen. Dus we, de... Nou ja, maar volgens mij ja. is de, de opstelling van de minister duidelijk. Die zegt, ja. regionale korpsen zijn verplicht om persoonsvermissingen ja. direct te melden bij u. Ja. Dus in alle gevallen? Uh, ja, dat klopt. Nou, niet in dus... alle vermissingsgevallen, want niet alle vermissingsgevallen zijn urgent. Ja, maar u zegt net zelf dat regionale politiekorpsen vaak niet kunnen beoordelen of het hier om een urgente vermissing gaat. En u wel, dus die gaan u toch allemaal bellen. Ja, dat klopt. Heel veel wel. Maar heel veel uh, korpsen, uh, onderschat ze niet, kunnen die inschatting ook wel maken. Ja. En wat gebeurt er dan? Wat gaat u doen? Uh, nou, wat ik aangaf is dat wij dus adviseren in hoe ze de vermissingszaak aan moeten pakken... omdat dat uh, toch uh, heel anders is dan een gewoon rechercheonderzoek... omdat je gewoon echt niet weet waar je mee te maken hebt. Uh, dus uh, wij adviseren onder andere de plaats te gaan onderzoeken waar de vermiste voor het laatst gezien is... en op welke plaats de vermiste had moeten zijn en de route tussen deze twee plaatsen. Kijken of er camerabeelden zijn, uh, kijken of we al DNA kunnen veiligstellen... en uh, door. Die zaken te onderzoeken er ook achter te komen. Of bijvoorbeeld een misdrijf uh, in het spel is. Maar er kunnen ook andere uh, zaken spelen. Het kan ja. ook gewoon een ongeval of een ongeluk zijn. Ja. Denk aan een mountainbiker die gewoon weg is gegaan, netjes in zijn mountainbike kleren, maar uh, niet terug is gekomen. Ja. Die kan ook hulp nodig hebben. Maar goed, als het om zo vreselijk veel vermissingen per jaar gaat. Duizenden. Ja. Hm. Nou ja, deel dat door uh, 52 en je komt op hè? Uh, uh, nou, wij, wij, wij hebben een inschatting dat uh, als we het over urgente vermissingen hebben... dat het rond de 2000 per jaar zullen zijn. Ja, goed. Maar dan nog? Ja, dat, uh, daar zijn we voor. Ja, en hebt u de mankracht om dat allemaal te, aan te kunnen? Op dit moment niet, maar daar gaan we dan voor zorgen. Hoeveel hebt u nodig? Mm, ik denk een stuk of zes mensen erbij, ja. Dat zou genoeg zijn? Daar uh, kunnen we heel veel werk mee verzetten, ja. ja. Hoeveel mensen kunt u daarmee redden? Met andere woorden, kunt u ze weer terugvinden voordat het echt te laat is? Daar uh, ja, kan ik geen inschatting uh, voor maken. Kijk, het, het, je hebt mensen die je van een misdrijf uh, kan redden... maar het gaat ook om mensen waar je bij op tijd bent... die gewoon hulp nodig hebben omdat ze uh, ja, in een greppel gevallen zijn. Uh, mensen die verdwaald zijn, mensen die medicijnen nodig hebben... en niet bij zich hebben, uh, mensen bejaarden. Ja, op het moment dat we daar sneller bij zijn... Uh, kunnen, we dat, uh, kunnen we die mensen redden, maar ik kan u geen indicatie geven qua aantallen. Nee. In ieder geval is het een poging om het aantal vermiste personen... met wie het verkeerd afloopt terug te dringen. Absoluut, ja. Irma schrijft teamleider opsporingsberichtgeving... en vermiste personen bij het landelijk bureau vermiste uh, personen. Hartelijk dank. Oké. Okay. Snel door naar Wijnand Smaan, want er is een spookrijder. Wijnand. Ja. Rijdt u op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Dan komt u tussen de afrit Oosterbeek en Knopend Maanderbroek... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen... Ik ga nog even, rijdt u op de A12 van Arnhem naar Utrecht... dan komt u tussen de afrit Oosterbeek en Knoop het Maanderbroek... een spookrijder tegemoet. Nans Zwaan van de AWB, dankjewel. Kie is echt rustig in Nederland. We vergelijken met in China. Chinezen in Nederland. Je ziet ze niet... Maar ze zijn er wel. Wat komen ze doen? En wat vinden ze van ons? Like to to karaoke, Deze week in Goedemorgen Nederland de Chinezen komen. Hoe doe je, dames en heren, zaken in China? Dat is een kwestie van vertrouwen. Sander Bartling sprak met Xi Jinping. Die is in Nederland geboren en runt een adviesbureau... dat gespecialiseerd is in het opbouwen van vertrouwen met China. Xingfu, is het goed als ik je even laat terugbellen? Want uh, uh, ja, nee, ik, ik kom ongeveer aan op. Uh, volgens mij om 11 uur. Oké, okay. joe, nog Dat was je zus? Ja, dat is mijn zus. Die zit in China. Uh, ja, die zit in Shanghai. En jij zit hier? Ja, klopt. Okay. Uh, dat was Xingfu. jij bent Xingping, hè? Ja, klopt. Uh, jij gaat er zo naartoe, waarom? Um, ja, zaken. We hebben uh, samen een bedrijf opgestart, vijf en half jaar geleden. En wij proberen de uh, Chinese markt toegankelijk te maken voor Nederlandse partijen. En we, halen ook, uh, ja, we proberen ook eigenlijk de andere kant op te gaan. Dus ook voor Chinese partijen die in Nederland of in Europa uh, ze weg willen vinden. Belangrijk is toch uiteindelijk bij Chinezen is een relatie opbouwen. De Chinezen doen vaak zaken met personen en niet met bedrijven. En die persoon die komt boven als je gaat karaoke, als je, als je lol hebt? Ja, ik uh, bedoel, uh, Chinezen willen liefst met vrienden en familie doen ze zaken... En als je met elkaar gaat karaoke of met elkaar gaat drinken... Of, dan, dan leer je toch iemand veel beter kennen dan op een hele zakelijke manier. Uh, wij zijn heel erg doelmatig. Wij willen daar aan toe, we willen afspraken maken. We willen het liefst toch met een contract uh, mee naar huis. Terwijl in eerste instantie zijn de Chinees meer van... oké, okay, leuk om met jou in contact te komen. Wie ben je? Wat wij ook vaak zeggen is: een contract is. contact uh, contract wat wij hier gewend zijn, is niet een contract wat Chinees gewend zijn. Een contract voor de Chinezen is meer van een soort van een intentieverklaring. Er is zo'n beroemd Chinees woord, Guangxi. Uh, Chi. ja. Kun je uitleggen wat dat betekent? Volgens mij is er daar geen goede vertaling van. Zonder relaties uh, kom je dus niet ver in, in, in China. En uh, je moet. Je hebt gradaties. En van, uh, van relaties. En je moet eigenlijk zorgen dat ze je zo vertrouwen... Zoals ze, dat ze bijna je zien als familie. En dan is het zo, als je relaties hebt... dan is, uh, uh, is eigenlijk alles mogelijk. Ik heb een hele leuke jeugd. gehad. Ik heb uh, niks te klagen. Alleen ik heb, uh, ik heb uh, heel veel gedaan. vergeleken met heel veel andere uh, kinderen misschien... Ik moest in een Chinese, uh, Chinese restaurant werken. Iedere zondag zat ik, uh, zat ik gewoon in een restaurant. En verhaal vaak uh, tussen de middagen ook. Ik moest mijn huiswerk kunnen doen. Maar ik deed natuurlijk ook... Ik ging ook naar ballet en ik uh, deed aan tennis. En ik had ook echt wel vrienden en, uh, en al. Ja. Dus we waren gewoon heel goed in multitasken, denk ja. ik. Maar ik zie het niet als, uh, als, uh, als erg. Want ik moest iedere zaterdag naar Chinese school. Ik vond dat echt afschuwelijk. Maar ik ga... Uh, maar toch ik ben ik wel blij dat ze dat hebben gedaan, dat ik naar een Chinese school moest. En uh, ik ben zover nu dat ik zelfs mijn eigen kind zeg maar, iedere zaterdag naar een Chinese school laat gaan. En hij is, uh, hij is, net, uh, hij is uh, hij wordt bijna vijf. Hij vindt het gelukkig nog heel leuk. Dus uh, zolang hij het leuk vindt, uh, hou ik het. En ik probeer het ook echt te stimuleren. Ben je met een Nederlander getrouwd of ja. met een Chinese Nederlander? Nee, ik ben met een uh, Nederlander getrouwd. ja. En waarom doe je je kind op Chinese school? Omdat ik blij vind dat hij de, ja, mijn cultuur ook meekrijgt. Chinese jongeren noemen zichzelf bananenjongeren. Geel van buiten, wit van binnen. Ja, daar kan ik uh, zeker mee. Zeker toen ik in, uh, in de puberteit zat. Maar nu merk ik ook wel weer dat ik soms wel... Uh, uh, dus als ik... Heel duidelijk, als ik bijvoorbeeld in China zit... dan merk je ook van, oh ja, ik ben toch niet echt... Uh, uh, dan zie ik veel meer dat ik dan uh, minder Chinees ben. En als ik hier ben, heb ik het idee dat ik wat meer Chinees ben. Hoe voel jij je als je in China bent? Je valt niet op. Uh, je Hij verstaat wel iedereen. Wel, nee, ja? Je bent wel een buitenstaander. Ja, de blozen zien toch net anders gekleed. Andere uh, non-verbale communicatie. Wij zoenen elkaar ook. En dat is in China veel minder gebruikelijk. Wat er toch een beetje meespeelt, misschien, is uh, voorkomen dat je gezichtsverlies. Uh, wordt geleden of dat je zelf gezichtsverlies leidt. Dus als jouw kinderen zeg maar, het heel slecht doen, of dat ze in de, uh, in de, uh, ja, slecht in nieuws komen, of uh, slechter over wordt gepraat, ja, daar wordt niemand heel erg gelukkig van. Waarom zeggen Chinezen uh, nooit nee? Uh, een onderdeel, uh, een, een verklaring zou kunnen zijn, uh, ik, omdat ze enerzijds zelf geen gezichtsverlies willen leiden, want als, als jij vraagt, begrijp je het? En ik zeg nee. Dan zeg je van, nou, eigenlijk geef je aan dat je Tussen haakjes dan, hè. Uh, je bent te dom om het te begrijpen. Schaamtje. Ja. En anderzijds wil degene jou geen gezichtsverlies le uh, laten leiden. Want blijkbaar heb je niet goed uitgelegd. Of je vragen goed gesteld. Om het juiste antwoord te kunnen geven. Dus, dus daar heb je het al, Heb je het eigenlijk ja. constant. Daarom. Dus ik denk dat het onbewust dat... Kijk, uh, ik moet nu... Uh, uh, ja, ik denk, dat het, ik denk dat het onbewust dat er gewoon plaatsvindt. Hetzelfde met Guangxi, met de relaties. Dat, het is niet dat ik nu over denk, oké, okay, nu hebben we een Guangxi. Of nu lijkt ik gezichtsverlies. Het is iets wat er in die, ja, gewoon continu meespeelt, denk ik. Onbewust. Sander Barteling in gesprek met Jinping. Morgen er komen steeds meer Chinese toeristen naar ons land. En ze komen vooral voor de rust. Hier is echt rustig in Nederlands. We vergelijken met in China. Okay. Hier is echt groen. Dat is dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op Goedemorgen @karo.nl. Straks een pilsje in de kroeg kan veel goedkoper, zegt Horeca Nederland. Eerst toch tot humeur van Henk Spaan. Waar ik erg chagrijnig van word, is het voederen van de kat. We hebben van die glimmende zakjes met stukjes voer en gelei erin. Je trekt het zakje open en je drukt het voer eruit. Die zakjes zijn gemaakt van een soort folie. Aan de bovenkant zit een inkeping. Daar moet je het zakje open trekken. Hoe ik het ook doe, het lukt me nooit om geen kattenvoer aan mijn vingers te krijgen. Het is steeds opnieuw een getverderrie ervaring. Je kunt het zakje bedachtzaam open trekken of met een harde ruk. Altijd spat er iets van het voer en die gelei op mijn vingers. Bij ons boven, waar kattenbak en voerbakje staan... hangt een gordijn voor de schuifdeur naar het dakterras. Aan dat gordijn veeg ik mijn vingers af. Mijn vrouw weet dat niet. En dit hoort ze niet, want ze zit in Londen. Dat doet ze soms, naar Londen gaan. Dat heeft tot gevolg dat ik die kat eten moet geven... en smurrie aan mijn vingers krijg. Het afvegen aan het gordijn is dan ook een wraakactie... omdat mijn vrouw in Londen zit. Zometeen moet ik tot overmaat van ramp de kattenbak schoonmaken. Dat is puur vrouwenwerk. Ik weet niet of mevrouw Dresselhuis luistert of dat die zo nodig ook naar Londen moest. Maar ik herhaal het met alle plezier. Het schoonmaken van een kattenbak is vrouwenwerk. Leg me maar langs die fucking meetlat van je. Kan me niks schelen. Er liggen kranten onder het kattengrit waarvan de randen boven de korrels uitsteken. Om de bak te legen moet je de randen van de krant vastpakken. En daar zit kattenpis aan. Dus dat krijg je tegen je hand. Dat kan je een man toch niet aandoen? Het is een van de redenen waarom je een vrouw altijd meteen moet zoenen... en geen hand geven. Daar zit kattenpis aan. <laughs> zeg spaan. Het antwoord komt vast morgen van Siska Dresselhuis.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 Somebody I used to know. Het is 6 minuten voor half elf. Een biertje in de kroeg, dames en heren, kan flink goedkoper... als de grote brouwerijen straks gedwongen worden... om gewone marketing toe te staan in de cafés, zegt directeur Lodewijk... van de Grinten van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, leg eens uit. <laughs> nou, het is eigenlijk heel simpel. We, zijn, uh, we hebben een uh, uitgebreid onderzoek gedaan... onder uh, ruim 2100 ondernemers in uh, de, de, zeg maar even de drankensector... Uh, omdat we echt eens wilden weten hoe het in elkaar zat. Uh, uh, uh, uh, een paar jaar geleden was er al sprake van uh, kartelvorming uh, op de Nederlandse biermarkt. Uh, door de Europese Commissie. Dat is in beroep nog eens een keer uh, bevestigd uh, een paar maanden geleden. En we hebben een uitgebreid onderzoek gedaan. En daar blijkt klip uh, en klaar dat uh, uh, die markt heel erg uh, uh, uh, slecht functioneert. Hij is imperfect zoals we dat technisch noemen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ondernemers niet vrij kunnen onderhandelen omdat ze, populair gezegd, uh, uh, niet onder wurgcontracten uit kunnen. Zeker niet als zij uh, een pand huren van de brouwer. Ja, nou, Daar kan ik me dan technisch... echt bij voorstellen. Sorry. Namelijk als het pand van de brouwer is, dan hangt er zo'n bord aan de gevel. en dan, uh, dan, dan tap je daar het bier van de betreffende brouwer. Maar waarom uh, is er dan sprake van, uh, van een niet functionerende markt. en waarom hebben die uh, horeca-eigenaren het dan zo moeilijk met het onderhandelen voor uh, het betreffende biermerk? Nou, uh, uh, uh, even een heel technisch verhaal simpel vertellen. Heel graag. Uh, precies, maar het dus is lastig. Dan. Maar het is lastig, maar ik ga het proberen. Ja. Um, uh, er zijn vrijstellingen uh, op, de, op de Europese verdragen... die natuurlijk als hoofdregel hebben... je mag niks doen wat kartelvorming uh, uh, uh, in het leven roept. Ja. Um, maar daar zijn een aantal uitzonderingen op. En uh, die uh, brouwers in Nederland maken uh, uh, gebruik van die vrijstelling... op dat kartelverbod. Ja. Um, als je daar vrijstelling voor vraagt, dan moet je aan een aantal zaken doen. Dan moet uh, de, de vrijstelling leiden tot uh, economische vooruitgang. Dan moet het noodzakelijk zijn voor die economische vooruitgang. Dan moet de consument er beter van worden. Ja. En dan moet er genoeg concurrentie overblijven. Ja. Nou, um, we kunnen met dit rapport in de hand keihard aantonen dat dat niet het geval is. Waardoor, uh, en dat komt omdat ondernemers gebonden zijn via afname... Uh, verplichtingen bij de brouwer af te nemen. Ja. En als iemand bij jou komt kopen uh, en uh, je weet één ding zeker... dat hij alleen maar jouw product kan kopen... ja, dan ga je toch uh, uh, als, uh, uh, uh, als leverancier gaat die prijs omhoog. Maar ik die begrijp... prijs is twee keer zo hoog als in de supermarkt ja. als het over inkopen gaat. Ja, en toch begrijp ik het nog niet helemaal. Ik heb een kroeg, stel. Ja. Is niet zo, maar stel... Zou best leuk ik zijn thuis. Ik ben heel hoor. Ja, het lijkt mij ook. Ja. Uh, dan, he, he, ik wil bier tappen. Ja. En dan komen dus die bierbrouwerijen uh, bij mij aan de deur. Ja. Namelijk wil je met mij een contract afsluiten. Dan ga ja. ik met uh, alle vijfde partijen, want zoveel zijn het er ongeveer, ja. dan misschien wel iets meer. Uh, ga ik praten en dan kies ik toch de beste partij en de goedkoopste. Ja, mis. Zo werkt het niet in die, uh, in die uh, uh, markt. Ah. Op de eerste plaats hebben we kunnen aantonen nu dat 75% procent van de huidige cafés een verplichte uh, of een meer-dan-leveranciersrelatie heeft met zijn brouwer. En in, uh, in heel veel gevallen gaat dat via huurcontracten en via pandconstructies. Juist. En dan heb je helemaal geen enkele keus. Ja. En dan ben je verplicht om bij die brouwer uh, uh, je afname te doen. Ja, en... maar, maar moet u horen, als ik toch uh, van Heineken ben of Bavaria of Grols of uh, van een ander huismerk, van een supermarkt, uh, of Jupiler. jubilair... Dan heb ik geloof ik er genoeg genoemd om er geen problemen te krijgen... Ja, met een kleine kolencommissie, ja. uh, uh, dan, uh, uh, en die betaalt mijn pand... dan begrijp ik ook wel dat zo'n bierbrouwer zegt... ja, luister eens, als je vervolgens oranjeboom gaat tappen... vind ik het niet echt heel prettig. Oh, maar dat ik, wel. Ik begrijp ook wel de strategie van deze uh, uh, uh, brouwers. Ja. Maar waar het om gaat is dat het uh, regelrecht afrechts werkt op de markt. Ja. En dan komt de NMA en de Europese Commissie moet in actie komen... Ja. omdat uiteindelijk hiermee de prijs wordt opgedreven... Ja. en de consument uiteindelijk te veel betaalt voor zijn bier. En ja. let wel, hè, we hebben ook vastgesteld, om dat maar eens uh, duidelijk te stellen... door dit soort constructies ja. 27 procent van de kleine cafés in Nederland... Uh, leidt een verlies van uh, uh, meer gemiddeld hè, dan uh, 10.000 euro per ja. jaar. Goed. Dus, en dat komt niet alleen door deze contracten... maar je ziet dat die hele inkoopmarkt op bier... Um, ongelooflijk uh, diffus is en ja. helemaal niet goed werkt. Goed. En Daar moet een einde aan komen. Weg dat met de en contracten? De... Ja, weg dan... met het uh, afnamebeding, want uh, we krijgen vrijstellingen bij ja. de brouwerijen die ze niet verdienen, die ja. ze ook niet waarmaken. Goed. hoeveel goedkoper kan een biertje tot slot kort? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Nou. Ik, ik pleit voor een perfecte markt en ja. laat de markt zijn werk doen. Ja, maar goedkoper kan het. Het kan bijna niet anders dan dat die prijs dan. Maar zover is het nog niet, hè? Ja. Maar dat die prijs dan ook een veel reëlere prijs wordt. Werk aan de winkel dus voor de NMA en voor Brussel en voor uzelf. Absoluut. Hartelijk dank, Lodewijk van der Grinten van de Koninklijke Horeca Nederland. Einde van deze uitzending. Meer vindt u op kro.nl. En over Brussel gesproken, daar is Prem vandaag. Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Manders. Hé, Twanmanders. En hey, eh, celetonkie, felle muziek als u me prementaal zegt. <laughs> Europarlementariër <laughs> voor de VVD. Goedemorgen. Ja, en wat denk je dat ik tegen hem ga zeggen, Sven? Proost. Nee, ik ga tegen hem zeggen dat de VVD en het Europarlement en de Eurocommissie in dienst zijn van het Grootkapitaal, Sven. Want het wordt tijd dat iemand een keertje een halt toeroept aan het Grootkapitaal met zijn Europese aanbestedingsregels... die precies zijn geschreven zodat de grote bedrijven met die foute patjepeers alle inver, uh, inschrijvingen kunnen winnen... en het midden- en kleinbedrijf de puneut is. En, en, en, en daar ga ik Twan Manders flink een, een, een, een robbertje mee vechten, want hij zit in die commissie die de verandering voor En wanneer, wanneer gaat die verandering plaats Vinden, december, hè? Uh, ik verwacht de december of januari. Ja. Dan dus, komt het eerste voorstel. Ja, en kijk Sven, dat is het leuke van Primtime-luisteraars. Ik ben het nieuws voor. Ik wacht niet totdat mensen hier beslissen om dan met ze te gaan vechten. U kunt dus ook invloed hebben als u zo meteen allemaal massaal gaat bellen. Maar u krijgt eerst de warme, aangename stem van Dorald Megens met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Behalve in Italië schiet ook in Spanje de rente op staatsobligaties omhoog. Analisten maken zich daarom ook grote zorgen. De rente op Italiaanse staatsobligaties staat nog steeds ruim boven de 7%, wat als onhoudbaar wordt beschouwd. De Europese beurzen begonnen de dag allemaal in de min. De inflatie is vorige maand licht gedaald tot 2,6%. In september waren de prijzen voor consumenten nog 2,7% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS zijn vorige maand vooral benzine- en vliegtickets goedkoper geworden. De Israëlische oud-president Katsaf moet de gevangenis in voor aanranding en verkrachting. Zijn hoge beroep is afgewezen. Katsaf werd in maart tot zeven jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van een medewerkster. En ook heeft hij twee vrouwen aangerand. Hij mocht zijn beroep in vrijheid afwachten, maar nu moet hij dus de cel in. En de prijzen van harde schijven kunnen de komende maanden flink stijgen. Dat komt door de overstromingen in Thailand, waar de meeste harde schijven vandaan komen. Een aantal thaise fabrieken is beschadigd. Een analist verwacht dat de voorraden eind deze maand opraken. En nieuwe schijven schaars worden met prijsstijgingen van 10 tot 60 procent als gevolg. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ADB verkeersinformatie. De melding van de spookrijder op de A12 tussen Arnhem en Utrecht is ingetrokken. De spookrijder is niet meer gevonden. Verder los de ochtendspits nu aardig op. Het is nog wel behoorlijk mistig op sommige plekken. Vooral rond het IJsselmeer en langs de Oostgrens. De files die nog uh, moe moeizaam oplossen die staan op de A15 naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. De A22 van Beverwijk naar Velsen voor de tunnel 3 kilometer. Het wegdekken is daar slecht. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via de A9. Dit is Radio 1 NTR Remtime. De weg naar de hel is geplafijt met goede bedoelingen. Dat slaat ook op de Europese Unie. Natuurlijk moeten ze regels maken om te zorgen dat we één grote Unie worden... waarin we allemaal maximaal geld kunnen verdienen. Natuurlijk moeten ze ervoor zorgen dat een Nederlands bedrijf in Hongarije... net zo kan werken als een Hongaars bedrijf. Maar ze slaan volgens mij door. Ze willen vanuit hun ivoren Brusselse toren te veel strakke regels maken... die in de praktijk averechts werken. Het beste voorbeeld, het aanbestedingsbeleid. De laatste keer dat ze die aangepast hebben, heeft gezorgd voor meer kwaad dan goed. Vraag het maar aan de schoonmakers en de andere slachtoffers van de Europese aanbestedingsregels. En nu wil de Europese Commissie met het parlement de regels nog erger maken, zodat alleen hun vriendjes het groot kapitaal nog aanbestedingen kunnen winnen en de kleine bedrijven helemaal de puneut zijn. Ik zeg helemaal afschaffen de Europese aanbestedingsregels. Als Europa draagvlak wil hebben bij ons, de burgers... dan moeten dit soort regels geschrapt worden. Europa maakt meer kapot dan ons lief is. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121... mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Live vanuit het Europees Parlement in Brussel. Welkom bij Primtime. Thomas uh, Manders, Europees parlementslid voor de VVD. Wat zijn nu precies de plannen voor de verandering? Nou, wij krijgen erg veel klachten over, met name van MKB, over de bestaande aanbestedingsrichtlijn. Ja. Dat gaat over veel geld, want in Nederland wordt alleen al per jaar voor 100 miljard aanbesteed. Ja. En uh, de administratieve lasten om aan die aanbesteding mee te doen, die is veel te groot. Dus wat wij gaan doen... Uh, we hebben de, vanuit het parlement een initiatiefrapport... waarin we hebben gezegd hoe wij vinden dat het beter is. De Europese Commissie heeft een consultatieronde... waarin iedereen kan zeggen wat ze uh, bezwaren Tot zijn. Die ronde? Wat Tot wanneer duurt die ronde? Wat Tot wanneer duurt die ronde? Volgens mij is die net afgelopen. Ja. En, uh... Maar waarom weten gewone Nederlander niet dat die consultatieronde... Er was al die lobbyisten van die grootbedrijven, die wisten het. Maar dit is typisch. Dan is er een Europese Commissie betaald uit mijn belastinggeld. En die gaat een consultatieronde houden alleen maar voor die lobbyisten van het groot kapitaal. Want de eenvoudige Nederlandse MKB'er weet niet dat er een consultatieronde is. Nee, maar die MKB is wel ver verenigd in de MKB Nederland, de VNO NCW en al dat soort organisaties. Lobbyclubjes, die... maar de normale. Nee, maar die weten dat wel. En nee, de zorgaanbieders, die... de schoonmakers, de kleine schoonmaakbedrijven, die zijn niet vertegenwoordigd. U, meneer Manders van de VVD, bent medeschuldig. Alleen kijk, u bent iemand die als geen andere Nederlandse bevolking weet te bereiken. U hebt op omroep Brabant, ging u met uw camcorder erop uit. U maakte filmpjes. U bent iemand die in contact kan komen met een eenvoudige Nederlander. Maar als er een consultatieronde wordt gehouden om wetgeving te veranderen dat zien we Twan Manders niet. Dan bent u niet de Nederlander aan het oproepen om de Europese Commissie te beïnvloeden. Nou, dat is wel leuk dat u dat zegt, want uh, juist doordat ik een ontzettend goed contact heb met die MKB'ers... heb ik die klachten tot me genomen en ook gezien dat het niet functioneert. Ik heb zelfs in Nederland erg veel moeite gedaan om de overheden ertoe te dwingen... om uh, andere voor, andere eisen te stellen en de zaak makkelijker te maken voor het MKB. En dat is nou precies de reden, omdat ik die klachten ontvang van die ondernemers... dat wij hier in Brussel hebben gezegd het moet veranderen. Nou, ja, nee, Michel Barnier, nee, u, u bent echt heel goed. Luisteraars, als hij stopt met parlementslid kan hij zo spindokter worden, want het ging me erop. Het is van belang dat je bij de regelgeving, wetten als die gemaakt wordt... dat je vooraf beïnvloedt, niet als er al een ontwerp is. En die consultatieronde van de Europese Commissie is ervoor bedoeld... dat alle belanghebbenden hun argumenten naar voren kunnen brengen. En wat je dus ziet in die consultatieronde... voor de Europese aanbestedingsregels... is dat de groot, het groot kapitaal wat Europa domineert... de wapenhandelaren die niet, Griekenland niet hoeft te bezuinigen op defensie... de grote bedrijven die do door ons belastinggeld gered moeten worden... zoals Dexia, als ze er een rotzooi van maken... die grote bedrijven komen bij de consultatieronde. Maar de hardwerkende schoonmaker, de hardwerkende zorgaanbieder... die wordt niet geconsulteerd. En daardoor zitten jullie in een ivoren toren... ...ga ik toch iets uitleggen wat een misverstand is in Nederland. Zeker bij de journalisten, dus ook bij u. We hebben een consultatieronde. Er zijn tienduizenden uh, uh, uh, opmerkingen... ...komen dan binnen van het, uh, van het grote bedrijfsleven meestal. Maar dan komt de politiek aan bod. Dan komt op basis van die consultatie... ...komt de Europese Commissie met een voorstel... En dan komt het Europees Parlement... en dan wil ik contact hebben met die MKB'ers... om amendementen in te dienen... om die wetgeving zodanig te verbeteren... Dat, niet, eh, dat bijvoorbeeld ook niet alleen met de laagste prijs wordt rekening gehouden... maar dat ook het midden- en kleinbedrijf okay, redelijk een dus wijze kan meedoen. Dus. Even voor de duidelijkheid. Iedere Nederlander die nu luistert... of je heeft gestemd op de PVV, de SP, SGP, maakt niet uit... Als hij vindt dat er nog beïnvloed moet worden, dan kunnen ze je mailen. Natuurlijk en heel graag. En, uh, Wat is het mailadres? Uh, mijn mailadres is uh, uh, Nederland Apenstaartje Twanmanders.nl en Twanmanders met T-O-I-N-E. Nederland elkaar. Apenstaart Twanmanders.nl? Ja, dat is. Uh, dat is uh, iedereen kan dat sturen. Ik ben. Uh, ik ben er trots op om uit Nederland te komen. De Nederlandse economie doet het fantastisch in vergelijking tot de rest van Europa. En die moeten kansen krijgen in heel Europa om te kunnen ondernemen. Oké. Wat ligt stil, hoor ik van Barbara zeggen? Oké, nee, maar Twan Manders. Want luisteraars, dit is vervelend als je een goede gast hebt. Mensen kunnen dus nu nog beïnvloeden. Dus het feit, maar kan je niet in het vervolg ervoor zorgen? En ik bied je hierbij mijn programma aan. We komen regelmatig uit. Zodra het Europees, de Europese Commissie consultatierondes gaat houden. Dat je het gewoon in. Eigenlijk zou zo, zo Nederland of de Europese Commissie verplicht. op de voorpagina van alle kranten advertentie moeten zetten. consultatieronde. Ja, maar dan blijkt dat. Uh dat uh, de Nederlander in zijn algemeenheid niet geïnteresseerd is... wat er in Europa gebeurt, behalve als hij kan klagen... Uh, wanneer het niet goed gaat. En gelukkig zijn er dan uh, nog politici uh, uh, van de VVD en van de CDA... en van uh, de PvdA die dan moeite doen om de wetgeving te beïnvloeden... op een dusdanige manier dat uh, de Nederlander toch tevreden is. Oké, okay, luisteraars, bent u het eens met mij of bent u het eens met Twan Manders? U mag bellen op 0800 1121 mailen naar primtimeapelstaatntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Uh, uh, Ton van Dalen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent van Zorgzaam Thuis Breda. Dat klopt. Uh, wat is uw probleem met die aanbestedingsregeling? Nou, het probleem met de aanbestedingsregeling is dat voor sommige sectoren, zoals bijvoorbeeld in de WMO, zeg maar de huishoudelijke hulp bij uh, cliënten thuis, uh, het heel lastig is om daar een aanbesteding van toepassing te verklaren. Waarom? Kijk, als ik een huis laat bouwen en ik doe een aanbesteding, dan uh, maak ik het huis af en dan is de aanbesteding afgelopen. Het probleem bij een aanbesteding in de WMO is dat de cliënten en de medewerkers, uh, ook nadat de, heeft <coughs> sorry, nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden, gewoon hun werk moeten blijven doen. En in uh, Breda betekent dat bijvoorbeeld dat de laatste aanbestedingsronde een ware aardverschuiving tot uh, gevolg heeft gehad. Die betekent dat uh, ruim 4000 cliënten en 1100 medewerkers naar een andere aanbieder en naar een andere werkgever moeten. De WMO is de wet maatschappelijk ondernemen en dus De wet u... ondersteuning, ja. Ondersteuning. En ja. u hebt als thuiszorgorganisatie het contract verloren dus? Ja, dat klopt. Kijk, en, en, en wat gaat gebeuren met al uw personeel? Kijk, dat je een contract verliest als, als aanbieder, dat, dat is all in the game. Alleen het probleem is dat die uh, cliënten, die moeten ook na 1 januari wel een zorg krijgen. Cliënten die uh, hebben een vertrouwensrelatie opgebouwd met, uh, met medewerkers en willen dat heel graag voortzetten. Gelukkig zijn wij met een aantal kleinere zorgaanbieders in staat geweest om onze cliënten en onze medewerkers over te dragen aan een ander bedrijf. Maar dat betekent wel dat... Uh, Gelukkig de cliënten en de medewerkers samen naar het andere bedrijf kunnen overgaan. Maar voor de medewerkers betekent het een loonoffer van soms wel 20 procent. Meneer Van Dalen, bent u het met mij eens? U bent een hardwerkende Nederlander. Mag ik u vragen wat u heeft gestemd bij de vorige Europese verkiezingen? Dat mag u vragen. Dat was Partij van de Arbeid. En wat hebt u gestemd bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen? Ik heb de SP gestemd. Oké. Okay. Be Leuk, wij samen. Bent u, bent u ook net als ik een voorstander dat we de hele Europese aanbestedingsregels de deur uit moeten trappen? Ja, ik, ik, dat ben ik op zich met u eens. Ik denk dat voor grote projecten dat wel moet. Overigens is het zo dat een gemeenteraad er ook voor kan kiezen om bijvoorbeeld die thuiszorgaanbestedingen... om dat niet op de, volgens de Europese regels, maar op een andere manier te doen. Laat me dat even checken. Twan Manders, kan de gemeente zeggen ik doe het niet volgens de Europese aanbestedingsregels? Uh, ja, dat kan. Uh, dat ligt aan de, de hoogte van het bedrag uh, wat ze willen aanbesteden. En dan hebben we de Nederlandse aanbesteding. Maar de bedoeling is dat het transparant wordt, dat iedereen kans heeft om die opdracht te krijgen. Het gaat over 100 miljard. En we moeten voorkomen dat er straks een uh, zorgfraude ontstaat zoals de bouwfraude ooit is geweest. Dat, uh, dat vrienden van politici alle opdrachten mogen maken. En dat kan dus nooit de bedoeling zijn. En dat willen we in Europa voorkomen. Maar, maar een vraag, meneer Manders. Wat is er nou mis... Als we protectionistisch zijn. Wat is er, waarom moet er per se een cowboy uit Roemenië in Nederland zorg kunnen aanbesteden? Het is toch een larikoetje. Het is dat kapitalistisch grootkapitaal gebla? Als u als uh, journalist uw huiswerk had gedaan. Ik ben geen journalist. Dan... Ik ben multimediaal informatieverstrekker. Oh, oh, dan als Journalisten multi... zijn domme mensen die slaafs achter jullie uh, parlementariërs aanlopen. Als u... Ik ben de stem van het volk. Als u als uh, multimediaal informatieverschaffer. Uh, uw huiswerk had gedaan. dan weet u dat minder dan 1% van over die grens komt. Dus het gaat ja. met name de aanbesteding binnen Nederland. Uh, grote projecten, die is echt over. Uh, uh, dus echt hele grote projecten. zoals bijvoorbeeld de aanleg van ASL. Daar kan het wel eens zijn dat er een, uh, een, be een bedrijf uit de regio België of Frankrijk of Duitsland het werk om doen. Maar over het algemeen zijn er Nederlandse bedrijven... die moeten concurreren op een Nederlandse markt. Maar wel transparant, zorg voor duurzame aanbestedingen... zorg voor innovatie. En het nieuwe voorstel is nu juist... Maar, dat maar, maar, maar, niet meer de zo, prijs voor de, belangrijk is, voor maar de, voor de kwaliteit. In, voor de innovatie, Ton van Dalen... kan je voor mensen die niet thuis zijn in deze branche... wat zijn de gevolgen voor de, bijvoorbeeld iemand die thuis zorg kreeg? Thuis zorg krijgt, betekent het dat dat hij niet meer te maken heeft met een aanbieder die in de zorg thuis is, maar dat daar een schoonmaakbedrijf de zorg komt leveren? Nou, heb ik niks tegen op schoonmaakbedrijven, want die kunnen voortreffelijk schoonmaken. Misschien zelfs wat beter als, aan, als aanbieders in de, in de zorg. Maar het probleem is bijvoorbeeld wel dat de hele signaleringsfunctie die onze medewerkers ook bij de cliënten thuis wel hadden. Bijvoorbeeld als je ziet dat de, ko de koelkast niet meer wordt schoongemaakt. Of dat daar bijvoorbeeld producten die ver over de datum zijn nog instaan. Dan gaan onze medewerkers aan de bel trekken en dan wordt dat gesignaleerd van misschien okay. moeten we bij deze heel, cliënten... Heel duidelijk, trekken. luisteraars. Oké, okay, dankjewel. Meneer Van Dalen, luister nog even mee. Ik wil ja. eerst e, afronden, meneer uh, Manders, ik krijg hier een mail van Jacco. Wat je nu feitelijk aantoet, is het onvermogen om de gewone burger te bereiken. Dat is een flinke uitdaging, maar dat maakt de oplossing niet per se fout. Het veronderstelt trouwens ook interesse vanuit de bevolking, die is er niet. Nul interesse. Hoe kregen mensen aan tafel bij een consultatieronde? Um, zijn wij, de Nederlandse burger, ook fout, doordat we... Niet op de website gaan van de Europese Commissie om te checken wanneer het is dat we in onze luie stoel achteroverleunen. Wat u net zegt, ik doe mijn huiswerk niet en ik brul maar wat lekker uit mijn nek. Het gezonde populisme, is dat ook een probleem dat wij de kansen niet pakken die er zijn? Nou, ik denk dat het de baasprobleem al ligt dat in het onderwijs in Nederland nauwelijks iets over de Europese Unie aan bod komt. Mijn zoon is 19, heeft VWO gedaan. En die heeft een halve uh, A4 aan Europese geschiedenis gehad van de laatste 60 jaar. Dat is denk ik het belangrijkste probleem. Het tweede probleem is, zolang als het je goed gaat, ga je niet zoeken naar oplossingen. Maar ik denk nou juist dat de koepelste organisaties, zoals uh, MKB Nederland, uh, zoals uh, en iedereen heeft een, een, een organisatie waar ze samen uh, uh, in georganiseerd zijn, die moeten zorgen dat uh, de individuele ondernemer bekend is met deze consultatierondes. Maar ook weet welke wetgeving dat er is aangenomen. Want die moet rekening houden met de wetgeving. Maar het doel is nog steeds dat er meer economie komt... dat het dynamischer wordt en dat iedereen eerlijke kansen krijgt. Want die meneer Van Dalen, die zegt wel... ja, onze medewerkers deden het beter. Maar als ik dan hem beluister, dan zegt hij... geef ons het monopolie, dan voeren wij het uit. Nou, monopolies... Nou, meneer Van Dalen, reageert u maar. Monopolies werken dus nooit. Nou, laten we nee, meneer Van Dalen gaat, vragen. Het gaat, op het gaat inderdaad niet om het monopolie, maar bijvoorbeeld als de... Aanbesteder zijn huiswerk niet goed doet en bijvoorbeeld niet regelt dat uh, degenen die uh, aan de aanbesteding meedoen dezelfde CAO kunnen hanteren. Hè. Het verschil tussen de zorg-CAO en de schoonmaak-CAO speelt ons uh, hier belangrijk in parten. Uh, kijk, dat zijn wel belangrijke dingen als je zegt van aanbesteden, dat is een, een eerlijk systeem. Oké, okay, maar wat heeft Twan Manders, meneer Van Dalen, wel gelijk? Het is het Nederlands probleem. ...omdat de Nederlandse gemeentes en overheden toestaan dat er verschillen zijn. Ik lees nog één tweet, voor dan stop ik over uh, de journalistiek. De Nederlandse journalistiek, de NOS voorop, laat Europa links liggen... ...en houdt daarmee samen met het Europese parlement en de Europese commissie... ...de burgersdom, zegt Belle Maria. Goedemorgen, professor Fien Wijnstra, hoogleraar. U zit in de studio van onze vrienden van Rijnmond, hè? Goedemorgen, ja, dat klopt. Oké, okay. zit u een beetje lekker? Ik zit heerlijk. Is, okay, is, die studio, is die studio aanbesteed via Europese aanbestedingsregels of mochten uh, ze het zelf regelen daar uh, in Rotterdam? Ik, ik, dat heb ik nog niet gevraagd. Het zou heel goed kunnen. Dat hangt ervan af of zij uh, vooral met publiek uh, geld uh, werken. Dus dat zou best kunnen, inderdaad. Pro professor Wijnstra. Moet ik zeggen, nou, Wienstra of Wijnstra? Want u bent het, Fries. Het he? mag, ja, ik ben Fries. Dus Wienstra. Maar Wienstra is, ja. is prima. Ja. Oké, okay. professor Wienstra, wat mijn probleem nu is, kunt u uitleggen, want ik snap, door, ik ben zelf jurist, maar ik snap die hele aanbestedingen niet meer. Zijn het gemeentes die Europa misbruiken om, om, om mensen uit te knijpen of moeten ze die regels zo toepassen? Nou, het is in, ik snap dat uh, u het uh, niet helemaal begrijpt. Er zijn meer mensen, denk ik, die het niet helemaal begrijpen. Het is ook heel complex. Uh, en eigenlijk uh, kun je zeggen dat de huidige uh, wetgeving... Uh, en de plannen ook, vooral in Nederland... Uh, erop lijken uh, om het nog complexer te maken. Even heel simpel, er zijn drempelbedragen... Uh, voor verschillende aanbestedingen... en voor verschillende aanbestedende organisaties, uh, overheden en dergelijke... En daarboven uh, moet je Europees aanbesteden, zoals dat eerder gememoreerd is door de heer Manders. En daaronder uh, heb je uh, de vrijheid om zelf een procedure te kiezen. Nou, En daar is momenteel in Nederland, uh, he, bij veel, aanbesteders, uh, zoals, uh, of veel aanbieders zoals uh, Zorgzaam van de heer Van Dalen. Ook veel discussie over, want de ene gemeente doet het zus... en de andere gemeente doet het zo. Bovendien uh, wijzen studies ook uit... dat heel veel aanbestedende organisaties in Nederland... de regels niet goed volgen. En daar heeft de Rekenkamer ook al veel kritiek op gegeven. Dus het is ook heel complex. En wat je nu ziet, is de beweging vooral in Nederland... vanuit het ministerie en het parlement... om nog maar meer regels... Uh, op te stellen. En dat is wel grappig, hè? normaliter zou je uh, verwachten, en dat, dat geeft de heer dus ook een beetje aan, dat het bedrijfsleven juist minder regels wil. Nou, dan heeft de MKB Nederland, die overigens wel heel duidelijk bij alle consultaties voor wat betreft de Nederlandse wetgeving is betrokken, uh, die wil juist meer regels hebben, zodat het MKB beter beschermd wordt. Nou, ik denk dat we dus in, met z'n allen uh, lijken we te lopen in een enorme regelfuik en ik, ik denk dat dat het grootste gevaar is op het moment. Dat we. Maar professor uh, Wienstrand, dan is toch het beste. Als we die hele Europese. Kijk, ik, ik, ik heb altijd geleerd. Uh, ik ben jurist. En ik, ik leer, wetgeving is niet altijd goed. Je moet ook vertrouwen hebben in de mensen. Hè? Bij weken van gelijke ja. lang orde bij ja. een kruispunt. Als Absoluut. je de regel hebt wie het eerst bij het kruispunt is. dan gaat iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Als je zegt verkeer in voorrang. dan knalt iedereen op elkaar. Nu is mijn vraag. Is het niet slim? U als hoogleraar, hè? niet de minste, niet de domste... Friese afkomst, harde, slimme jongens. Als we nou die hele Europese aanbestedingsregels op zouden blazen. Weg met de Europese regelgeving. Nou, um, um, ja maar. Um, ik denk dat het... Uh, en er zijn heel veel... In die, he, dat is de wetenschapper weer. Uh, het ligt genuanceerd. Ik denk dat we de, de basisprincipe he, van transparantie objectiviteit en, en niet-discriminatie, uh, die zijn heel goed. En uh, ik denk dat we die ook uh, omhoog moeten houden. Uh, ik denk dat het goed is om bepaalde drempels te hebben... en daarboven te zeggen, van, nou, dat moeten we eigenlijk binnen heel Europa aanbesteden. En dan, ja, dan moeten we nog wel zorgen dat er geen beunhazen... in dat proces uh, gaan meedoen en dat we uiteindelijk winnen. Maar dat, dat valt ook wel mee, denk ik. Die drempels moeten heb... verhoogd... Die drempels moeten verhoogd worden. Verhoogd daar is worden. Ook... Ja, Sorry, daar is professor. De minister. André, want ik heb een probleem. Er bellen heel veel mensen. Ja. Maar we hebben nog weinig tijd. Dus ik wil eerst wat proberen bij Twan Wanders. En dan ga ik naar meneer Fit. Twan Wanders, kijk. Je bent de pope, Joopie, man. Je weet wat er onder het volk leeft. Waarom sta je niet op... en zeg je tegen de Europese Commissie... wees moedig. De Europese bevolking is jullie ivoren toren, dictaten zat. Blaas het hele... O-aanbestedingsregels op als proef gedurende drie jaar. Dus drie jaar gelden die Europese aanbestedingsregels niet... want dan kunnen we bewijzen dat we die dictaten uit Brussel niet nodig hebben... om in Europa met gezond verstand dingen te regelen. Nou, we hebben we nu hebben in Europa proberen we economie eh, dynamisch te maken... waardoor er meer banen worden gecreëerd. En wat hebben we gezien, en dat zie je ook altijd in crisis... dat landen dan protectionistisch gaan denken. En dat betekent dat ze hun eigen bedrijven gaan beschermen. Ja, maar Twan Manders, maar dan... je zegt net in het begin tegen mij. Prim, maar 1% van die 100 miljard is grensoverschrijdend. Die Europese aanbesteding zorgt voor transparantie in eigen land. En daar hebben we nu ook al anti voor in Nederland. Dus ja. ik herhaal Twan Manders met je eigen argumenten vriend. Waarom word je niet moedig als VVD'er die tegen regels is en zeg je in het gezicht van de Europese Commissie... blaas op met je Europese aanbesteding, proef drie jaar geen regel. Nou, het is te overwegen, maar ik ben zelf nog altijd ervoor... ook als advocaat, voormalig advocaat, en daar ben jij ook. Uh, je moet een bepaald kader van regels hebben... en daarbinnen moet je de vrijheid uh, toelaten. Het voetbal heeft regels nodig, heeft buitenlijnen nodig... maar daarbinnen wordt het spel gespeeld. En ik denk dat het goed is dat wij een Europese aanpak hebben. Maar, zoals uh, professor Wienstra ook al zegt, uh, er zijn... Uh, ...drempels, uh, bepaalde maximumwaarden, daarboven moet je aanbesteden. En die zijn ook weer gekoppeld aan de WTO, de World Trade Organization. We gaan het, sorry dat ik je onderbreek, want we hebben, ik ga de bellers vragen. L Laten we even de luisteraars vragen, want ja. meneer Fit, goedemorgen. Ja. ja, goedemorgen. Mijn vraag is, en wou ik stellen aan, aan de meneer uh, het volgende. Die, uh, het gaat om de, de kennis in Brussel. Um, hoe kan het nou dat er bijvoorbeeld in Brussel officieel... ...ongeveer 20.000 lobbyisten zitten. Ik denk illegaal nog op 20.000 erbij. Dat is per par parlementslid lopen daar 70 tot 80 personen op één persoon... Hoe kan het dat dat, dat allemaal uh, noodzakelijk, zeker u, geduld wordt? Dat, dat, dat meneer, Fit, meneer, Fit, meneer Fit, een heel goede vraag van u. Weet u wat ik ga doen? Ik ga daar een aparte uitzending over maken, want oh. we hebben nog maar een minuutje. Nee, maar meneer Fit, ik vind dit een goed idee van u. Ik beloof u, een van, binnen drie uitzendingen gaan we iets maken over de lobbyisten. Beloofd. Dank u wel voor het bellen. Meneer Otto, goedemorgen. Ha hallo? Ja, meneer Otto, goedemorgen. Zeg ja, goedemorgen. Eerst maar uit Assen. Dag Prem. Hi. Je hebt nou, weinig tijd, maar ik wil alleen maar zeggen... dat hele Europa, dat is gewoon een steepbel, een luchtbel... Dat is een speeltje van al die politiekers en vooral voor die meneer van de VVD. Want de VVD is gewoon een partij van het grootkapitaal, Prem. Dat weet je toch? Het, het, het partij van de makelaars, van de oplichters, van, van de projectontwikkelaars en van de bankiers. Allemaal voor de witte, uh, witte boerencriminelen. Ik wil er alleen maar mee zeggen, Amerika heeft er 140 jaar over gedaan. En nu willen ze Europa in 10, 15 jaar in eenheid smeden, wat helemaal niet kent, Prem. Dat kan niet. Maar meneer, meneer Otto, even ja. een vraag. Hè? Ik ben het deels uh, de gedachte van Europa. één Europa, staat u ja. daarachter? Oké, okay, ik ook. Nu is, mijn, nu, is, de, de, nu is mijn probleem. Ik vind dat er wel regels moeten, maar waarom maken ze te veel regels? Zoals zegt u, nee, Prem, de regelgeving is goed. Want wat Amerika 150 jaar best, uh, gedaan heeft, moeten wij ook doen... maar dan door middel van regels. Ja, door middel van regels. Maar dat krijgen we nooit voor elkaar, Prim omdat wij geregeerd worden door het grootkapitaal. En net wat die ene meneer voor mij zei, daar ben ik van geschrokken. 20.000 lobbyisten. Weet je wat dat betekent, Prem? Dat is voor aanbestedingen. En die aanbestedingen geven die mensen die voor onze poen en voor jou... Je bent een geweldige persoon. Ik, heb, ik moet mijn pet voor jou afnemen hoe jij geïntegreerd bent in onze samenleving. Geweldig, Prem. Maar het gaat hier om in Europa. Daar zitten mensen voor hun eigen ik, voor hun eigen zak. En dat zal nooit gaan veranderen. Dat zal nooit okay. gaan veranderen, Prem. Meneer Otto, hartstikke geven, bedankt voor het tellen. En luisteraars, ik vringen. heb het. Meneer Otto, hartstikke bedankt vijf. voor het bellen. Uh, luisteraars, ik heb een probleem. We hebben heel weinig tijd en dit onderwerp leeft, maar we gaan het nog een keer apart doen. Professor Fien Winstra, hoe ja. zorg je ervoor uh, uh, uh, dat je de liefde voor Europa niet omslaat, zoals bij mij nu in een recalcitrantie en een haat tegen die Europese ja. Commissie met hun patje perige salaris als, als loopjongens van het kapitaal? Uh, wat, wat zou meer ja. moeten gebeuren? Nou, als ik, ik beperk me dan even vooral tot de aanbestedingswetgeving. Uh, ja, ik denk, ik denk dat het heel terecht is. Maar het speelt ook in Nederland dat we uh, politici toch wel vaak een neiging hebben... om als iets niet helemaal goed loopt nog meer regels te doen. Nog, nog meer regels die het MKB uh, zouden bevorderen. Hè, uh, we hebben nu een, een, een, een, een plan voor... Uh, hey, uh, Proportionaliteitsbeginsel. Okay. Nou, dat is een heel ja. document van 55 pagina's waar NKB <laughs> Nederland zelfs verplicht wil laten stellen. Dus dat, ik vind dat ook niet helemaal consistent met de roep uit bedrijfsleven om minder ja. regels. Dus dan, als ze ons niet uitkomen, dan willen we minder regels. Dat lijkt wel een beetje we zijn het, het grote. We zijn Nederlanders, punt dat ik, meneer Wietstra. We ja, zijn zo inconsequent al, als precies. De best. Maar he? als ik we zijn, één we zijn punt nog mensen. mag maken, ja, als ik nog gaat. één punt mag maken. Het, ver, ja. het, het belangrijkste is denk ik dat we ons moeten richten, en daar heeft collega Telga uit Twente ook heel wijze woorden over gesproken... dat we ons meer moeten richten op de professionaliteit bij de overheid. Het lijkt alsof de overheid okay. haar eigen ambtenaren niet vertrouwt en laat ze nou maar meer kennis en kunde in dat inkoopapparaat, want we geven voor elke Nederlandse burger per dag 20 euro aan aanbestedingen uit. Als we daar nou meer kennis en kunde voor investeren, dat is veel wijzer dan nog maar meer gedetailleerdere regels te bedenken. Professor Fien Winstra, een trotse fiets. Hartstikke bedankt. Ton van Dalen, hartstikke bedankt. Ik ga het laatste woord geven aan Twan Manders. We zijn in Brussel. Twan Luister. Kom op, Fried. Wat ga je nou doen? Je hebt nog 30 seconden nou, om het zijn, uh, te maken. We zijn volledig in de lijn van de professor Wienstra. Zijn wij bezig om regels te verminderen over die AMC-richtlijn. Uh, maar we zijn allemaal mensen. Als het ons uitkomt, willen we meer regels. En als het ons uitkomt, willen we minder regels. Dus het heeft te maken met het momentum. En wat die man zei over de VVD. Nou, dat moet ik er in het eerste bestrijden. Want zonder... <lacht> nee, nou, ja, maar zonder werkgevers. Nee, zonder werkgevers Terwijl, hebben we de mensen geen werk en komt nog een, een keer in de uitzending. Luisteraars, ik moet één naam noemen. die van der Broek van het Europees Parlement. Zij is een schat. Zoals gewoonlijk was weer uh, waren we niet op tijd en lukte niet. En het is zo prettig dat je mensen hebt die je best doen om hier dit programma mogelijk te maken. Je kunt je altijd mij maken. bellen, Prem. Ja, dat is waar. Luisteraars zo meteen hebt u Dorat Meegens en daarna Felix Meuders met de gids.fm. Morgen gaat het over poker. Tot morgen, nummer 3. Daag. Interland Voetbal op Radio 1.